Acht wintersporters zijn in de Amerikaanse staat Californië om het leven gekomen... toen ze werden bedolven onder een lawine. Zes anderen in hun groep overleefden het en eentje wordt nog vermist. De skiërs werden gisteren door de lawine getroffen... nadat er een grote zoekactie in gang werd gezet. Er is een mini-cooper in beslag genomen in de zoektocht naar de automobilist... die in hardloopster reed in het Westland bij Den Haag. De bestuurder sloeg op de vlucht en liet de vrouw hulpeloos achter. Nu denkt de politie de auto gevonden te hebben... De vrouw ligt met gebroken ribben en gescheurde nekwervels in het ziekenhuis... Het vredesoverleg met Rusland heeft te weinig opgeleverd, vindt de Oekraïense president Zelensky. Onder leiding van Amerika spraken Oekraïne en Rusland elkaar twee dagen lang over een einde van de oorlog. Maar een grote doorbraak is er niet. Wel is afgesproken om verder te praten, maar er is nog geen datum geprikt. Rijkswaterstaat kwam op het spoor van een wietkwekerij onder een brug in de A12 bij Vianen... omdat het stroomverbruik wel erg hoog was, dat zegt de burgemeester tegen RTL. De kwekerij was in een pilaar onder de brug in een soort technische ruimte... Daar werd stroom afgetapt voor de groeilampen. Er zijn geen verdachten opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden weer bewolking en neerslag. Eerst valt er in het uiterste zuiden regen. Daarna gaat de regen vaker over in sneeuw. Morgen in het midden- en zuiden sneeuw. En dan wordt het 2 tot 6 graden. En dit was het nieuws op Slime. Windfarm. Mm Serious -hmm.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 Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranjefonds. Voor een verbonden samenleving. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. I could watch forever. The wind. Every time you touch me I feel adrenaline Don't mind sand lines. low-rise rooftop now. It's golden now all the time. It's a midnight sun kiss. Get under the red sky. Laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand. And it's just in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Yeah. Skinny paper with your heart out. It's my favorite part. So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 to life Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. totaalglas.